Het is een graad of 10, morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor Zoete een file van 2 kilometer. De A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3. En op de N14 Leidsendam richting Den Haag tussen de aansluiting met de A4 en Voorburg 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De single van Frankie Valley and the Four Seasons in All the Nights. Welkom bij U2 van Zandvoort op zaterdag. Zie FM.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 Uh, en ik zou zeggen, we hebben ook genoeg, genoeg muziek, hè? Dus, dus ik ook zou zeggen, die, een, die volgende plaat die je uitgekozen hebt, die mag het best zijn. Graag gedaan, uh, Rob. Hier is Andrew Gold, and Never Let Her Slip Away. Samenvoort. tot aan vijf uur zijn we bij hem met uiteraard ook het voetbal slot eerste helft Ja, we hebben een of drie, vier gespeeld zou moeten worden en Zandvoort op dit moment enigszins meer naar achteren moet gaan spelen dat komt omdat uh, uh, de de spelers van kunnen zich wat meer kunnen vinden. Eh, wat meer de, de medespelers kunnen vinden. Maar dit gaat, op het eind gaat er dan meestal fout. Net zoals net Boy de vet een prachtig mooie bal, uh, bal wist stoppen. En nu is het weer uh, Barcelens die bal heel simpel over de zijn aan kan werken. Om soms een klein beetje lucht te geven. Het spel heeft heel erg stilgelegen voor een blessurebehandeling van de keeper van uh, Makedam. En uh, dat, uh, dat duurde een anderhalf minuut ongeveer, denk ik. En hier ook weer een mooi schot, een moeilijk schot, een beetje, uh, even weinig aan de goal en moet je dan erin werken, moet je toch een beetje geluk hebben. Gaat het dus ook niet in van, van uh, Monikerdam en wordt mag het spel uh, weer beginnen met een schop vanaf de 5 meter lang er uh, komt nu pas bij hem aan en dan gaan we even kijken. Overigens, ik ben even gemeld de de schijfzetter die we nu hebben. Dat is dezelfde arbiter die de wedstrijd in Zop bij Zop vloot. Uh, toen hij maïssal op het was. Dat, uh, dat wil ik zeggen van de man. Uh, want hij heeft het tot nu toe uh, netjes gedaan. Uh, gewoon de kaart ook op zak houden. En die gaat over de linkerkant. Ik niet dat niet misje. misje die, nou, kan die bal uh, kappen. Maar is dat nu wel want dan is er ietsje te traag. En uh, nu gaat uh, de verdediging van de uh, van, uh, dan Die boel gewoon lekker uh, over die zijl weer. Ik werk. En stond hem nog gaan gooien. Ten hoogte van de dugout van uh, Mannenkendam. Maar als Lemmers gaat het nu gooit uh, erg moet ik zeggen. En uh, die, die trekt daar ook op. En uh, dan kan je ook inderdaad die bal een stuk verder gooien dan, uh, dan nodig is. Nu is dat niet nodig, want Molston dichtbij erbij. En Lemmens geeft die bal uh, met een zijkant van de richting. Geeft hij een voorzet. En komt hij met iemand reus. Reus weer recht voor de goal. Dus stelt terug naar Peter Koper. Koper, terug naar de reus. De reus. Gaat ze man passeren? Probeert ze man te passeren, dat lukt er niet. dan kan uitverdedigen. En daar is het Kees die daar een overtreding gaat. En Monnikerdam mag ter hoogte van het middenlijn een vrijes opnemen. Er ligt wel iemand op de grond te kronkelen daar. Dus de centrale spits van, uh, van Monnikerdam. Uh, daar wordt het spel stilgelegd voor uh, blessurebehandeling. Uh, ja, wat gaan we doen erop, zeg ik dus? Uh, ja, zullen we heel even doorgaan, toch, door, Joop? Ja, ik doorgaan, ja. Ja hoor, ja. Oké, okay. um, goed. De, volgende week wil ik er ook nog even over. Het was normaal gesproken vrij weekend geweest. Maar er is in december ergens een heel weekend. Uh, aan Vlaswegen uh, regenval. Toen de tijd. En Zandvoort moet uh, volgende week als enige van de elf verenigingen spelen. En dat is dan om half drie op eigen terrein. In het uh, complex uh, Duintjesveld. En dan komt de AFC op die sheet, En AFC is een van de, de drie clubs die eigenlijk aanspraak kunnen maken op de titel. Want de andere zijn, uh, is uh, in ieder geval Aalsmeer. Die kan. Uh,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 die wedstrijd voor volgende week is de laatste wedstrijd van de tweede periode. Dus die telt niet voor deze periode. Dan de luisteraars dat even goed begrijpen. Goed, bal is ondertussen genomen. Er komt hoog de doelmond in. En daar staat de Ronald taal om die bal weg te koppen. Maar wel maar eentje van uh, Kastinger. Uh, Monneke moet ik zeggen, natuurlijk. Uh, goed, uh, hier uh, nog steeds Monneke Speelt de bal naar binnen toe. Maar is weer naar buiten gedrongen. En dan gaat die bal diep. En uh, die komt erbij van Zandvoort. Heel simpel is er daar uh, Chris Dilger die de bal uh, wegleedt. Spelen over de zijlijn. En Monikadam mag gaan gooien. Een metertje of drie vanaf de cornerslag van Zandvoort. Of de inwerp is ondertussen genomen. En daar uh, is het Maurice Molti. Die werkt gigantisch hoort. Hij, uh, hij is in de spits te vinden, hij is in de verdediging te vinden. Hij is heel gedreven vandaag. En hij maakt dan ook dat hele mooie tweede doelpunt. Dat Zandvoort uh, nog steeds uh, koestert, die twee doelpunten. kastje te vies, probeert hij wel weg te werken. Timo Reus kan er niet bij komen. Ofwel, ja, Timo Reus kan er wel bij komen. En nu heeft hij een beetje vrij veld voor zich. En die geeft daar een hele zwakke pas op Maurice Molti. Die opkwam op over de linkerkant. is vele malen te zacht in het verdedig van Morgam komt heel. Simpel oppakken en naar zijn sturen. Nu is het hier max Max Nou, heel handig gaat hij daar maar doen. Dus eindelijk gaat die bal eens een keertje naar, naar de, de linkerkant. Uh, nee, naar de rechterkant moet ik zeggen, maar daar kan er niks mee gedaan worden, omdat die, band niet, zui die, die niet zuiver was. Maar dus Kast Vries, die prouwt die bal op. Geschuid, weggeschoten door de uh, speler van Rotterdam, uh, de Vries, naar uh, Aardewerk. Aardewerk zit, zit die bal in, maar die wordt weggewerkt over de zijlijn aan de linkerkant. En Zandvoort mag gaan gooien en ik denk dat Billy Vries dat heel snel gaat doen. Want langs Aardewerk komt eraan en die, uh, ja, die krijgt er nu ook inderdaad de bal. Uh, maar Aardewerk die is ondertussen verdedigd geworden en we moeten hem terugspelen naar Ronald uh, Kalis. Kalis helemaal naar toe naar uh, Bas Lemmers, terug naar Kalis. Kalis, uh, Mo, Mo. probeert een man te verseren, uh, die wordt daar neergelegd, krijgt ook inderdaad een vrije schop mee. En Zandvoort uh, moet even, uh, even zich herpakken, uh, Mo, die moet meer naar voren toe, Mo wordt hij natuurlijk genoemd, Mo heeft hij te wachten natuurlijk. En daar is het, uh, Max Aardewerk die gaat zich bemoeien met die vrije schop. De speler van Monikaam staat nog niet op afstand. Dat gaat er nu eindelijk wel gebeuren. En hij hoeft niet te wachten op het seintje van de schrijfzitter. en mag die bal direct gaan nemen. Hey, het begint te regen ondertussen hier, dat vind ik niet prettig eigenlijk, maar goed, dit is dan, dus dat kan ik niet stoppen. En dan gaat die bal komen, uh, naar de buitenkant, naar Billy Visser, vissen, in één keer nee, naar de bal. Ik is helemaal niks. Het was eigenlijk een slechte bal, ik begrijp ook niet wat, wat uh, Billy er mee deed, Billy vissen? hij had gewoon die bal moeten aannemen, en dat hij nog makkelijk voortzit uh, ook. Nu is Monique Dam, dat gaat uitverdedigen, Monique Dam, een verre bal, heel ver weg. Over Kales heen, Kales, die is er wel in balbezit. En die moet, nu wordt hij gedwongen naar de zijkant te gaan. En die gaat die bal over de zijlijn. En wat ik er dan mag een ik op 5 Santos-core Die bal gaat hij nemen. Gaat die bal komen? Ja, is genomen. Nou, uh... Er gaat niemand naar toe van Zandvoort, we nu, dan, dan het altijd, hij mag komen, hij mag gewoon komen, hij gaat er maar voor zitten. En daar zit Bas Lemmers, die kan wegwerken. Lemmens Lemmers naar uh, Koper, Koper, naar Berg, Berg die is niet een goede doel vandaag. Hij heeft al een paar ballen, behoorlijke ballen gemist, twee, twee keer heel vijf de keeper. En nu doet zijn collega aan de andere kant wat helemaal schijf voor, mooi de fit. maar die bal gaat een meter of drie boven doel uit. Dit is het eindsignaal van de schrijfzetter, uh, van de eerste helft dan. Zandvoort heeft een, een, een, een, ja, een goede eerste helft gehad. Op het einde een beetje teruggedrongen, maar dat is logisch. Zandvoort blijft in ieder geval met 0-2 hier bij Monnikerdam. Dankjewel Joop en neem even een lekker slokje water ofzo. <laughs> <laughs> dat was weer een mooi verhaal. Dankjewel en tot zometeen in de tweede helft. Ja. Het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM, Text tv Op kanaal 45 En kijk je digitaal, ga je naar 40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 uh, volgende week zaterdag melden. En we hebben Belleperes natuurlijk. En we hebben Belles Heb je al aandacht aan hem geschenkt? In het Holland Casino. Ja. Op uh, vrijdag 6 april. En uh, vanavond her dus de musical her. En dit past er wel bij toch? Toch wel hè? D dat dacht ik wel ja. Ja, was een bruggetje zien je niet nodig. Nee, hoor. dat begrijp ik. Hier is Aquarius. Zo voor het scenario hoorde je Michael Brown. Een lekkere disco-klassieker op deze zaterdagmiddag. Een koude zaterdagmiddag. Ja, en we hebben het gehoord. De kou die blijven voorlopig nog wel even houden. Goed, we gaan naar de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Jouw fris. Van ja, die is alweer vier minuten oud. En uh, ja, dat is natuurlijk nog een uh, heel kort uh, poosje. Dus er is ook niet zelfs veranderd. Sommigen heeft in ieder geval niet gewisseld. En voor zover ik kan zien, ook heeft, heeft Monika dan ook uh, geen wissels toegepast. En dan moet bolle. Ja, nou, dat is een heel simpele Ik Kwam alleen, een je ook. Bodefit pakt hem gewoon in van en transporteert hem heel ver naar voren. Die doet Timo de Reus. Wordt in zijn rug gelopen. Kan hem doorkopen naar Mol? Nee, dit niet uh, gewoon een reet. zien. Uh, dat gaat zitten. kan de Manneke Dam dan ineens nee, uitvallen? En dan is het daar Max maxaalwerk die heel simpel zijn voeten tegenaan zit. En daar Burrell visser uh, uh, bediend. Fischer die gaat de tweede. Uh, uh, uh, Aanval de lappen. Timo de Reus. Reus. Naar Mol. Mol. Voet in de bal. Aardewerk. Aardewerk, de Kopen. Kopen ze helemaal vrij. Doe maar eens een keer hoor. Doe maar eens een keer. Kom op. Doe maar eens een keer. Oh, rakelings, links. Raak links. Kieper kon er niet bij. Ik denk dat er nog geen 20 centimeter tussen de bal en de paal zat. Dat was een heel mooi schot van Peter Koper Van ongeveer een meter of 25. Uh, die verdiende eigenlijk, uh, ja, een beetje, met een beetje zand en zwart natuurlijk. Een beetje meer. Maar goed, uh, er gingen niet in. Er gingen naast. En uh, nu heeft uh, Monikadam dan weer een spel opgepakt. Monikadam, nu op de helft van Zandvoort. Er is een, een van voor buitenspel, dat zal het ook wel zo zijn, want deze die heeft er wel goed kijken op vandaag, heeft nog alle uh, kaarten op zak gehouden. En Zandvoet mag nu een vrij schopgenemen uh, ter hoogte van zeg maar, de cirkel uh, op het 16 meter gebied. Pieter Koven gaat ze ermee bemoeien, maakt daar die bal op en uh, ja, mag hem nemen. Het hoeft niet gefloten te worden, dus hij mag het hem één keer doen. Zandvoert verklaart klaar die bal te ontvangen kopen. Nou Berg kan er net niet bij komen. Berg kan ook niet koppen. Maar dan betekent wel dat, dat Manneke dan daar spel over kan nemen. We gaan nu ook bij Zandvoort over de richting komen, maar dat is heel slecht de paas. Zandvoort mag er gewoon op eigen helft. We hebben gestemd op dit moment zeven uh, 7 minuten. De stand is nog steeds 0-2. Het voordeel van Zandvoort. Dankjewel Joop Fris. En straks komen we uiteraard bij Joop van Es terug voor het vervolg van de wedstrijd. Zo dadelijk gaan we naar Roy van Buringen. Hij is bij de reddingsbrigade. show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 Me pierdo, el sonido de que... De, de muziek van Bluff op de Sofots Radio, de Hemingway. Ja, je komt er nu in, hoor ik. Ja, dus het schuifje <laughs> kan open. Ja. Hallo Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Jij staat uh, bij de receptie van de reddingsbrigade. Want de reddingsbrigade bestaat maar liefst 90 jaar. Ja, 90 jaar, wat een jaartje. Ja, wow. Ja, en uh, ze vertelden: uh, ja, op dit moment is, uh, is uh, Jan Heijn uh, op. Een, een speech aan het houden namens de reddingsbrigade. Daarom uh, sta ik ook op dit moment niet binnen. Anders had je wel aan het moest gehoord hoe veel mensen er binnen waren. Want uh, ja, het zit helemaal toen bommetje, bommetje, bommetje vol. Want ze hebben heel veel leden. Maar ze zijn nog steeds, uh, wat hij net zei, dringend uh, op zoek naar, uh, naar nieuwe medewerkers. Die bij de Sanford ja, de Reddingsbrigade mee willen werken. Als vrijwilliger natuurlijk. En uh, ja, 90 jaar hebben we net heel veel meegemaakt hè. Uh, heel veel mindere dingen, maar ook heel veel leuke dingen. Open dagen. En op dit moment ook uh, een expositie in het Juttersmuseum. Die, uh, ja, die vanaf uh, nu te zien is uh, in het uh, Zandvoort Juttersmuseum. Over de Zandvoortse reddingsbrigade. Het dus zijn allemaal heel veel, uh, ook heel veel leuke dingen tijdens de, deze receptie. Je ziet er ook... Uh,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 Ja Roy, de oude leden zijn natuurlijk ook jong geweest en allemaal bekend in Zandvoort. Zie je nog een hoop bekende gezichten vanmiddag?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 bijna 20 minuten dat er gespeeld is, en Sander heeft een beetje problemen met, met de dint. die komt uh, behoorlijk stevig van achter, niet helemaal recht over het veld, maar toch behoorlijk stevig van achter. En dan moet je toch oppassen met je paarsers, die gaan er gauw te hard en dat zagen we zojuist ook weer. Uh, Bijbel vissen, wilde die bal meenemen, en die gaat dan ineens te hard en dan komt het niet meer bij. En dan is het voor een genetige kruisje om die bal gewoon op te pakken. Uh, Boyle State mag nu de bal weer in het veld brengen, omdat uh, de bal over de achterlijn is gegaan. En dat, uh, dat doet hij uh, pasjes met zich. Dan gaan we even afwachten. Gaat het wel komen? Ja. Middellijntje, ja, dat is boven. Die mensen die, die, die zit op een hoorde stevig in de rug, maar de bal is niet verzand voor. Invaller van uh, Monique de Lamme heeft de bal verzand aan de rechterkant van de veld gaat hij de bal komen, voorzitter. Maar Lemmers uh, kopte elkaar uh, over de achterlijn. Dat betekent uh, natuurlijk. Oh. Au! <laughs> Iedereen die er in de buurt vraagt, die schreeuwt, die, die gilt op, op een corner. Want, ja, in mijn ogen zit ook Lemmers die die bal over de achterlijn uh, kopte. Maar de is zich nee. ...niks ervan. Somsvoet mag uh, een uitkrat uh, nemen. En dan gaat natuurlijk weer uh, Boy de Vit doen. De Vit. ...daar staat helemaal niemand. Alleen maar iemand van... Uh, ...van Dam natuurlijk. En dan gaat weer weer uh, snelheid. Want ze zijn uh, nu... Uh, ze hebben een ander spelletje gevonden, denk ik. En dan hebben ze Kopen uh, Koper, die werd over geschrikken... ...om het te Die krijgt gewoon een slag in zijn hals. En dat is... Uh, die scherfjes laten gewoon doorspelen. Hij krijgt gewoon een slag in de hals en dat, uh, ja, dat is toch niet, niet prettig wat daar gebeurt. En het, het is iets anders, en nu gaat hij pas zeggen van uh, we gaan even de tijd zorgen. en de verdediging de verzorging mag erin. Maar dit was een hele opzettelijke uh, uh, slag van de nummer 7 van Monocodame, dat weet niet zijn naam, hier 23. Maar Dat was, uh, dat was niet net wat hij deed en uh, ook Ronald Kamers die is nou bij de schaar zitten en zei dit kan gewoon niet. Hij sloeg hem echt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 Mag het hopen, want hij is wel goed bezig, klaar. En het is een prachtig mooi schot dat uh, een raak links langs het doel ging. En uh... Nee, het was de nummer 9 die dat deed. Hij biedt ook zijn excuses aan. Aan de koper. Het was de nummer 9, de spits van, uh, van Monnikendam. En Zalvo mag in ieder geval de bal gaan nemen. hebben nog van een inworp aan de andere kant van de stok. Die mooie reus. Laat hem vast als je voet afschieten. Dan gaat via een voet van Monnikendam spelen. Gaat hij over de, over de zijlijn. En Marco Keil gaat het weer gooien. Keil, maar nu dan voor de duck out van, uh, van Monnikendam. Naar, uh, naar zijn Berg, Berg kunnen die bal niet goed controleren? Hij heeft een beetje ongelukkig heeft een ongelukkige dag vandaag. hetzelfde geld voor Cassius fries Die ook weer die bal weer terug moet gaan spelen. Hij is net ook de uh, koper dan, die de bal kan, uh, kan controleren, en dat gaat dan gaat het zo oh, oh, oh, de reus de reus, de reus, de reus dat is uh, niet goed wat je daar doet, hij staat op de 16 meter lijn, hij wil wat verschrikkelijk schotten, dat gaat, ik denk, nou, toch wel gaan we tot 15 over door van uh, Monique Dam. en uh, dat betekent natuurlijk dat Monnikendam de bal weer in het spel mag gaan brengen, is ze 7 meter lijn Hey Jop, we moeten het hierbij, later we ja, gaan uh, op, uh, op naar het nieuws weer voor 4 uur, zometeen spreken je we weer, dankjewel Graag tot dan. Dat was uh, Jan Fres. Uh, Zometeen meteen uh, het vervolg van de tweede helft uh, in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo meteen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.